Michel Koenen met het NOS Journaal. Hoewel we van het gas af moeten, is vorig jaar het aantal cv-ketels weer flink gestegen. In totaal werden er 450.000 verkocht, bijna 5% meer dan een jaar eerder. Uit de gasmonitor van Natuur en Milieu blijkt verder dat het aantal verkochte warmtepompen met een kwart omhoog is gegaan... en dat ook meer huizen op een warmtenet zijn aangesloten. En voor de keuken worden minder gastoestellen verkocht. Ruim 80% kocht vorig jaar een elektrische kookplaat, vooral inductie. Vorig jaar was er een recordaantal autobranden. Bijna 5000 auto's brandden volledig uit. 12% meer vergeleken met een jaar eerder. Volgens de verzekeraars ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk hoger... omdat leasewagens en WA-verzekerde auto's niet zijn meegerekend. De verzekeraars spreken van een zorgwekkende ontwikkeling... omdat de meeste branden werden aangestoken in woonwijken. En ze raden aan om je, auto, om je auto altijd in de buurt van licht te parkeren. Dat schrikt Pyromanen af. Zomerstorm Francis heeft op verschillende plekken in het land schade aangericht. Het gaat vooral om gevel- en waterschade en omgewaaide bomen. In Rotterdam waren er meer dan 40 meldingen van schade. In Herengewaard viel een bouwstijger om en in Den Haag kwam een gedeelte van een gevel los van een gebouw in aanbouw. Duizenden Barcelona-fans zijn gisteravond naar stadion Camp Nou gekomen om het vertrek van voorzitter Bartomeu te eisen. Dat deden ze na aanleiding van het bericht dat Lionel Messi de club wil verlaten. Messi is niet meer tevreden bij Barcelona en de fans vinden dat de voorzitter daar verantwoordelijk voor is. Barcelona wist voor het eerst in 12 jaar geen enkele prijs te winnen en verloor ook nog eens met 8-2 van Bayern München in de Champions League. Het weer nog. De komende uren veroorzaakt storm Francis in het hele, hand, hele, hele land nog zware windstoten. Ook regent het op veel plekken. In de loop van de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen geregeld zon en pas later op de dag kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Opstand pakken worden, Kom en uit Wie is deze beat? Ik, ik, ik ben met die tigers Tiger, kijkers, kijkers. en we hangen niet met liars Liars Nog steeds maar was, baby kom eens hier, want jij weet dat ik je mag, ja ik ben met de gang die er gister ook was, zo. Oh, die er gister ook was Maar baby kom maar laat me zien wie jij nu bent, want ik word echt gek van jou, Voor oh, gek van jou Baby kom me, laat me zien wie jij nu bent, want baby ik word gek van jou, gek van jou Ik, ik, ik, ik. Wat je ziet Kom nou alsjeblieft Jij wilt dat ik bij je blijf Ja bij je blijf voor je Well voix est mort toi tu fous la merde tu veux que j'avoue mes torts mais à qui tu vas la faire moi j'ai le mental ouais à qui tu vas la faire à qui, à qui, à qui. Eh. retour à la réalité moi je retourne à la réalité ouais j'ai le mental A qui tu vas la faire à à qui tu vas va la faire jolie nana recherche joli cho jo. comment on fait je suis pas très vite Manger moi j'ai le truc je sens les pipes depuis boy yeah imond du Doen we me. If I were to say to you, can you keep a secret, would you know just what to do, or where to keep it, Then I say I love you, follow a situation, hey girl, I thought we it. were the right combination, who broke my heart, you did, you did, hold to the target, blame Cupid, Cupid, you think you're smart? But it's so you don't care. I can't love you. I can never love you. <laughs> Who broke my heart? You did. You did. to the dark and black you think you're smart? You So Every night and every day I try to make it stay But you're savage, love Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel but you're savage, love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that